Nederland stuurt straaljagers naar Polen. Dat heeft demissionair premier Schoof gezegd... bij een bezoek aan de Poolse hoofdstad Warschau. Correspondent Christian Pauwer vertelt hoe dat allemaal gaat. Deze F-35's moeten het NAVO-luchtruim boven de oostflank gaan beschermen. En dat is ook nodig omdat er heel veel militaire steun voor Oekraïne via Polen loopt. Eerder deed Nederland een vergelijkbare missie. Toen moesten ze meerdere keren op pad... wanneer bijvoorbeeld Russische gevechtsvliegtuigen... of Russische raketten het Poolse luchtruim schonden. Deze keer gaat Nederland samenwerken met Noorwegen... en de missie gaat beginnen in september en loopt tot december. Bij webwinkel Weekamp verdwijnen 100 van de 1100 banen. De directie maakte vanochtend aan het personeel bekend... dat ontslagen vallen op het hoofdkantoor in Zwolle... en op het kantoor van de eigen kledinglijn in Hilversum. Het gaat al jaren niet goed met Weekamp. Vorig jaar was het verlies bijna 8,7 miljoen euro. Veel natte brakke koppies op festivalcampings vanochtend. Down the rabbit hole zit er weer op. En in België mochten mensen op het terrein van Rock Werchter hun tentje weer inpakken. Al had niet iedereen daar meteen zin in. was te zien bij de Vlaamse Omroep VTM. Meneer, u bent de regen nog een beetje aan het afwachten. Klopt, inderdaad. U heeft toch een regenjas meegebracht? Uh, nee, helemaal niet. Met zo'n poncho. op. Van de auto kan een beetje regen tegen. Uw stem heeft Rock Werchter ook niet overleefd, hoor ik. Helaas niet, helaas niet. Nee. Hoe was het? Het was fantastisch. Echt er. Het zal gaat uit, hoor. Geen hey, woorden voor. Ja, een toerist in Duitsland heeft haar hond in een kluis gestopt toen ze het beroemde kasteel Neuschwanstein wilde bezoeken. Huisdieren zijn er niet welkom. Daarom besloot ze, ondanks waarschuwingen van andere bezoekers, haar viervoeter in een kluis te proppen. Uiteindelijk is de hond bevrijd door personeel. De Duitse politie is een onderzoek gestart. Het kan zijn dat de vrouw haar huisdier moet inleveren. Het weer wisselvallig, veel bewolking, af en toe een bui, graadje of 19. Ook vanavond en vannacht kan het regenen en morgen is het ook lekker wisselvallig. Bij opnieuw een graad of 19. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Door de werkzaamheden tussen Afrit IJmuiden en de A10. 5 kilometer en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging Ook op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Bad en en Afrit AMC 9 kilometer file. A10 de Nieuwe Meer Watergraafsmeer, Tussen Afrit Haarlem en Afrit Volendam 8 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Attack. I keep the beat full, rockin' from the front to back. Hollywood on the mic, I got the ladies up tight, homeboys in the house, yo. They might just start up some shit to make everything legit. For anybody in the house who don't like it, fuck it, word. I'm on the go, I bust a rhyme and let it flow. Kids, you moving to the beat, start the show. Wood is on the front page I shock the house from down to town Cause everybody wanna see the wood go down But you won't believe what your eyes saw Every move I make is down by law I got this whole body with a silly skin I'm rapping to the ladies, I have to win I can't stand it no more, no, no, no uh, uh, uh, De plaat weer eens terug te horen op de radio. Yo de I Can't Stand It, dat was 24-7 en Captain Hollywood. Ja, dan gaan we echt terug naar begin jaren negentig. Lekkere muziek, dat was een beetje de muziek uit mijn jeugd, Thomas. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ja, en toen was jij <laughs> nog niet geboren toen deze plaat uitkwam, denk Nee, ik. dat denk ik ook niet. Nee, maar goed, gelukkig ben je er nou wel. Ja.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 Goeie muziek onderweg, waaronder deze van Jermaine Stewart. Single uit de jaren 80 van German Stewart voor de show op de zaterdagmiddag. Zonnetje, matig zonnetje hier in Zandvoort. Maar best een lekkere temperatuur om er even op uit te gaan. En genieten van Zandvoort aan Zee.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 dat je er snel bij bent op Super Friday. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar, geloof ik. Ja. Ja, klopt. Hey, was kins ik er niet uit elkaar?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 We're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 Been smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again.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 de single van de police even handen genomen. Hè? Ja, leuk ook. You're de Every Breath I Take. I'll be missing you eigenlijk, hè? zo heet uh, deze uitvoering. P. Diddy en Faith Evans uh, hier bij de Zandvoortse Radio. Zo dadelijk weer nieuws. En uh, ja, jij zei het, uh, Thomas. Robby, ja. Robby, Robby. Nou, dat klinkt een beetje als. Uh, Ruby Robbie, yeah. Ja, <laughs> die gaan we nou draaien, de Kaiser Chiefs. En daarna weer het nieuws voor je.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 Je moet me geloven, we kunnen echt een eind komen Ik weet het zeker, ik heb het altijd zo gedaan Maar wat als de storm komt, als alles is.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 Bij Alarms stralen wil de politie branden of uh, ambulance? Eh, ambulance, alles en een reddingsboot. Ook een reddingsboot. Ik droom elke nacht dat je naast me ligt. Maar vanavond zie ik je dansen met een andere pick pick Ik ben zo bang. De zinger die we voor de Redders draaien. Deze noodgeval. De zinger van Koolpant. Met uiteraard de n erbij. Zo aan het begin van het plaatje. Leuk dat je luistert. Dit is Zandvoort op zaterdag bij je. Tot aan 5 uur vanmiddag. Sonnetje, kom maar op hoor. your bad friends native tongue in your accent come in a section with me oh.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 Softest Radio met een night to remember. Nou, inmiddels een hoop uh, frisse lucht hier uh, in de studio aan de nou, tolweg, uh, Tina. Je hebt een natuurlijke airco eens even aangezet, uh, aangeslingerd. <laughs> ja, uh, uh, en al het doorlaatbewijs en dergelijke vliegen je door de studio heen. <laughs> uh, <laughs> Gezellig. Ja. Nou, zodra ik het volgende uur. Wat gaan we daarin onder meer uh, doen? Nou, eerst even op De sprintrace van de Formule 2 is afgelopen... waar Richard Verschoor op de achtste plek is geëindigd. En? Af. Is dat goed? Zo nou, zo? eigenlijk niet, want hij startte vanaf 4. Dus... Ja, hmm, dat, is wat dat valt een beetje tegen. Maar dat betekent wel dat hij morgen, als het goed is, vanaf derde, derde start. Nee, dat is weer wel goed. Dat is, uh, ja, dat dus is, hij heeft uh, het gewoon expres gedaan. Dat, hè, zou, ook kunnen, dat ja, zou ook kunnen. Nee, ik denk dat hij wel hard wil, willen winnen. Toch? Dat neem ik aan, ja. anders ben je geen Nee, zo is dat. Hey, ja, volgende uur hebben we dus, uh, heb ik nog wat berichtjes om uh, mede te delen, de evenementen, uiteraard erop.